1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Twee popartiesten uit Zuid-Korea moeten vijf en zes jaar de cel in... voor twee groepsverkrachtingen in 2016. De vrouwen waren niet bij bewustzijn en konden zich niet verzetten. Een van de twee zangers filmde de verkrachtingen ook... en deelde de beelden in een groepschat... Volgens de rechter zag hij de vrouwen als zijn persoonlijke lustobjecten. De twee K-pop-zangers moeten ook een behandelprogramma... voor misbruikers volgen van 80 uur. De Nederlandse krijgsmacht neemt er geen politietaken meer bij... zegt minister Bijleveld...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 Voor de kust van Texel kan waarschijnlijk ook vandaag niet met duikers worden gezocht naar twee vermiste vissers en hun garnalenkotter. De golven zijn te hoog en duikers kunnen onder water te weinig zien. Morgen lijken de omstandigheden beter, zegt de kustwacht. De viskotter zond gisterochtend een noodsignaal uit en is daarna vermoedelijk gekapseisd en gezonken.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 van Rijn, dat loss pas But down to my eyes, I'm afraid I we hebben weer met mijn bakken zonder pinda's. Mm. Jij ook, hè? Je spet het een beetje. <laughs> nou, gelukkig hebben we allebei een bril op. Dus ja, onze ja. ogen zijn beschermd. Um, ja, we gaan. Uh, wat, wat heb jij nog uh, in, uh, in petto voor uh, dit uur? Ja, ik heb nog vijf, vijf items. Zal we er gewoon eentje pakken? Ja, en dan houden we de spanning er gewoon even een beetje in. Dan, uh, ik, vind die, ik vind die vierde wel leuk. Britten betalen grof voor kenteken. Oh, dan moet ik hem nu even opzoeken. Ja, dan moet je naar beneden sporen. Ja, daar is die. <laughs> ja, Britten betalen grof voor kenteken. De Britse automobilist... die wil heel graag via kentekens duidelijk maken... Hoe, hoe ze over de brexit denken. Zowel kentekens die duidelijk maken... dat door de bestuurder een vertrek uit de EU wordt gewenst... als expliciete kentekens voor mensen die liever bij de Unie willen blijven... doen het goed. Sommige... ...van die kentekens, die gaan wel tot 1750 euro. Zo. Kentekens die naar nou brexiteers gaan... waren EU20-GBR, EU20-BRX, Brexit... ...EU20-GON, zeg maar... Uh, wij, gaan, ...wij zijn weg, John, staat EU20-OUD, ja. EU20-SUX, EU20 denk <laughs> aan, uh, nou... Het zuigen. Klootin. Ja, Europa zuigt als de meten. is. We worden helemaal leeg zo. Ja, ja, die Noordzee, straks zitten we aan elkaar. Nou ja, soms is het wel lekker zuigen, maar ik bedoel, <laughs> dit in dit geval niet. Nee, maar het zuigt. EU20 UKX, dat staat voor United Kingdom Exit en natuurlijk EU20 BAI. Het is de bedoeling dat Groot-Brittannië de EU eind januari verlaat. Kentekenplaten met het jaar 2020 zijn nu te koop, maar kunnen vanaf pas maart. Gebruikt worden. James Russell, woordvoerder van de National Numbers, een bedrijf dat bemiddelt voor liefhebbers van een persoonlijk kenteken. Dat kent trouwens in Engeland. Persoonlijk kenteken. In Nederland kan ja, dat nee, niet. kan hier niet. Nee. Maar als, ja, als het nou hier zou kunnen, wat zou jij dan op je kentekenplaat willen hebben? Jezus, Westel West l of zo? Katuif. Katuif! Katuif! Nee, nee, nee, geen kat. Uh, Daar ben ik niet voorbereid. Nee, nee, dat, nee dat geeft niet. Misschien, de, de, misschien, misschien straks horen we het zo uh, nog. Straks ik, ja, ja. ja, ja, Dus Aldus Russel. Rond 20 kentekens rond het rechtse trainer zijn inmiddels verkocht. De goedkoopste, 550. En de duurste, dus 1750 euro. Oké. Okay. Dus ja, in Engeland kan dat toch? Ja, Amerika ook toch? Volgens mij. Dat weet ik niet. Ja. Ja, oh, ja. staat, staat niet in bericht... Nee, dat, nee, ja, maar, nee, maar dat is een algemene ontwikkeling natuurlijk. He, ah, Koos. is het algemene. Maar bijvoorbeeld voetballer Vinnie Jones. Nou, die naam is wel bekend, denk ik. Die heeft 100 VJ. 100 Vinnie Jones. Koningin Elisabeth heeft het onbetaalbare kenteken A7. Ik denk dat je nu ja. gauw een, uh, een brexit-nummerplaat moet kopen. Want die brexit gaat toch niet door. Denk je? Dat denk ik. Ik denk dat het weer uitgesteld wordt en uiteindelijk verkiezingen. Ja, verkiezingen en dan. Dat er uh, zit uh, 1% uh, verschil tussen in de peilingen, ja. Ja. hoor ik. Ja. Ja. Dus dat is niet zoveel. Maar ja, weet je, het, het hele gedoe. Weet je wat het allemaal kost, dat gezeik en dat nu gedoe? Joh, daar word je helemaal ja. gek van. Ja. Maar wie zijn wij? He, wij denken misschien te simpel. Wij hobbelen uh, wij wel weer. Nou, mee. We blijven maar lekker simpel dan. Nou ja, ik zit ook wel eens te denken. Wat, wat zou je er beter van worden als je uit de EU stapt? Uh, ja, je, je, eigenlijk moet je het voorbeeld van Engeland even bekijken. Hoe dat gaat. Weet ik denk niet dat we wat moeten doen. Ik weet het niet. Ik bedoel, uh, dan kun je tenminste de, de hekken weer om Nederland heen zetten. Uh, dan gaat er niet zoveel geld naar uh, de zuidelijke, naar de zuidelijke. Ik kom Zorlanden. mee, dan blijft alles dichtstof binnen. Ja. ja, nee, dan krijg je gas. Dan waait dat ja. gewoon doorheen. Nee, maar goed. Uh, je snapt het wel. The um, ja. Talking Heads, die ken je wel, hè? Oh, Tuurlijk, ja. Neighbor, neighbor. Noem, eens, noem eens een bekend nummer. Slippery People. Oh, nee. Ik heb toevallig Once in a Lifetime. En uh, daar heb ik een remixje van staan. Die vind ik ook altijd wel lekker. En dat is uh, gemaakt door Rod Lehman. Dat is een hele luie man. Die heeft dat liggend gedaan. Oh, die moet ik natuurlijk eventjes uh, weer... Oh, uh, dat is... Soms, hè, dan doe je wel eens dingen als je denkt, waar ben ik mee bezig? Altijd gezellig en helemaal voor jou. Helemaal voor jou. Willem van Wat. Nou, ik weet het niet hoor. Volgens mij uh, gaat het heel hard allemaal, die veranderingen de laatste tijd. Je mag niks meer, je kan niks meer. Ja, we kunnen wel dingen, maar we mogen geen dingen meer. We willen nog zat. Ja, maar het wordt geremd allemaal. Ik denk wel eens, ik word straks wakker en ik zat in een remslaap. Maar dat is dus niet zo. <laughs> um, kunnen jullie nog wat vertellen over uh, Rob en Carlo? Want uh, ja, omdat uh, natuurlijk... Uh, oh, ze hebben een site ook trouwens. En uh, Die site is rob-en-carlo.nl uh, Ja. Jij weet er wat meer van. Nou, Rob en Carlo zijn ook twee jongens die uh, niet met elkaar en niet zonder elkaar kunnen, zeg maar. Oh, net als jullie. <laughs> maar uh, nee, die, uh, die kennen elkaar inderdaad uit de muziekwereld vandaan. En diverse bandjes als in Samenspelen. Waarbij uh, uh, Rob de zanger is. en uh, Een goede zanger. En Carlo heeft conservatorium gedaan. En die uh, speelt gitaar. En uh, zeer verdienstelijk. En samen hebben ze dan het duo roppercarlo.nl. Ja. Waarbij ze af en toe leuke covers maken en eigen nummers. En ja. uh, zodoende ook een keer een nummer van Kenny B hebben gedaan. Juist. En die uh, ga ik, omdat er nu twee Westlanders hier zitten in de studio, ga ik die eventjes laten horen. Dus jongens, geniet ervan. Uh, <laughs> Praat Westlands met mij. Een koffertje van Kenny B. Kenny B moet ik eigenlijk zeggen. Het Westland, het licht van de kassen Ik zie een mokers, lekker wijf. Zo op de boel hoog hakken En ik, ik weet niet wat ik zeggen moet En ik zeg, morgen morgen. Oh, van wie ben jij er een? Zit ik je zo nog even? En zij zei Ik kom uit de Haag Jij ja, is even heel snel een beetje rustig tegen mij Ja, grote bek, de hele tijd schreeuwen, Wij wijfie, dit, wat, moppy, wat denk je nou? Ik ben niet van jou, jou nou? ben in jouw eigendom, gek En komt Westlands met me Mijn gevoel, zegt mij, dat wij vanavond samen zijn. In de prom of in de sim, naar de swing of naar de piano Daarna een bak in het hol Ja, ik dacht dat ik kind werd. Ik zag haar zo verlegen lachen. <laughs> ik kan niet geloven dat het echt was dat zij met mij ging tuinen. Bakkie, ze leek een mix van alle knappe koppen van het jaar. Oh, er oh. gebeurde iets met mij toen zij zei: Ik kom uit de Haag. Ik ga rustig aan het wandelen, komt de een of andere gewoon naar me toe. Ik begin gewoon dingen tegen me te lopen roepen. Ik ken jou niet, ik weet niet wie jij bent, ik weet niet wat jij doet. doet. Met wat denk je nou? Enkels Westlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen zuipen. In de krom of in de slim. Naar de swing of naar de piano. Daarna een bak in het hoog. Zeg mij dat wij vanavond samen zuipen In de brom of in de slim. Naar de swing of naar de piano. Daarna af de bakken in het hol. Wat denk je nou? Wil jij een tuintje op je maken, vieze vuile mislander? <lacht> mij een beetje vragen voor een bakkepleur en zo'n koekje erbij. Wat denk je nou? Ken jij niet? Ik weet niet wie jij bent toch? Zomaar, zomaar dingen tegen mij roepen. In plaats van dat je gewoon even tegen mij zegt, joh, hallo, jonge dame, ken jou niet, dit is mijn naam, gewoon gezellig. Nee, gelijk, gelijk, lekker wijf, mokkel, dit, dat, zus, zo. Wie de vak denk je wel niet dat je bent gek? Maar ik ben eigenlijk heel lief. Ja, ik, euh, ik kom dit soort typen ook wel eens tegen. Uh, moet je niet te veel tegen zeggen. Of je moet het op een bepaalde manier doen. Kijk bij je, willen Leuk, leuk uh, ja, dat dus, uh, oh, ik ben alvast een beetje begonnen. Hè. De rest kan ik niet vinden. Dat ligt nog ergens in de, in de, in de, in de, in de kelder. Opgeslagen ergens. Heel diep in de, in de kerkers. Opgedoeld worden. Ja. Nou, doe er maar weer eentje. Oh, doe eerst maar even je keelstem smeren. Dan mag je er weer een doen. want nou, mag ik er weer een maar, doen. Anders komen we er niet doorheen, joh. Ik moet, wel, ik moet wel heel wat, heel wat scrollen voor jou. Even ja. Eens, uh, Daar val je vanaf, dat is goed. Waarschuwing autoruiten en de winter. Ja. Ja, het heb weer gevroren, hè? Ja, zeker. De winter staat voor de deur, dus je kent er niet uit. En dan kan het geen kwaad om aan bepaalde dingen herinnerd te worden, zoals dat krabben loont. Wie niet goed gekrapte autoruiten de weg op gaat, riskeert een fikse boete van 380 euro. Oh. daar gaan we weer. Ja, ik uh, fiets. Ja. ja, maar wacht even. Je hebt een bril en die moet je ook krabben. Nou, dat je nee, geen problemen. Nee, nee, nee, nee. Er mag immers geen condens meer op de nee, ruit nee. zitten. Alles moet netjes schoongemaakt zijn. En een vierkantje van vlakje. 380 euro. 380 euro. Ja, maar jezelf is een uh... plat rijden omdat je die niet ziet. Ja, Dat is toch echt ja, een probleem? Ja. ja, dan heb je een heel een probleem. De fiets is duurder. Hè? Daarom. De fietser. Er is niet eens een negatieve, te negatieve temperatuur voor nodig om de ramen te laten beslaan... benadrukt meneer Dorrestein van de Doordat een auto van metaal en glas is, koelt het sneller af dan de omgeving. Die 380 euro die je kan krijgen is eigenlijk een dubbele boete. Als er door je vooruit of je voorste zijruit niet goed zicht is... dan riskeer je een boete van 240. En zijn je spiegels niet, gewoon, niet schoon, dan kunnen er nog 140 bijkomen. John, en dat is het hele verhaal, opgeteld, 380. Nou, mooi. Dus uh, voortaan uh, als je ruiten beslagen zijn, beijzeld zijn...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 Different angle, your life is a sham. Ik weet niet of Ruud er al klaar voor is ondertussen. Uh, volgens mij niet. Uh, hij zit een beetje... Ze hebben van plek gewisseld. Koos zegt, uh, ik heb een warm hol. Dus uh, ik ga even op een koudere kruk zitten. zijn druk te wijzen en te doen. En uh, ja, dit wordt wat. <laughs> Gloria Gaynor. Ergens uh, uit de tachtige jaren. I am what I am. En wat ze nou eigenlijk is of was, dat weet ik nog steeds niet. Maar goed, is dat belangrijk? Ja, ze is een zangeres waarschijnlijk. Um, ben je er klaar voor? Hij schrikt. Oeh, ja, ik schrok even, sorry. Even nee, een beetje geluid beetje bijstellen. Want... Bijstellen. Zoiets. Ja, ja, dat gaat ga, ja, dus jij gaat ook altijd naar de kapper om je haar bij te laten knippen? Ja, dat klopt. Ja, Katie. <laughs> ik ga de kaal heen en uh, kom een, een, beetje, yes. een beetje een uitgetrapte heidebrand kom ik, uh, terug. Ik moet ook zo'n kapper hebben, dan kijk ik mijn haar weer terug. <laughs> nou, je goed als een badmuts, Willem. Gaat, ja, helemaal, goed. Nou, <laughs> gaat nou, helemaal goed. Ja, jij zegt het. <laughs> Vrouwen die willen nog wel eens door je haar... Ja. Ik bedoel, nee, laat me zitten. Oh, uh, waar, ga, ja. waar ga je het over hebben? Nou, ik krijg hier een berichtje onder mijn neus, inderdaad, over uh, een, een, een politiebericht. Een stoute mensenjournaal, zal maar zeggen. Uh, de politie in Utrecht rukte snel uit. Staat hier. Buren hadden het bij noodnummer 112 melding gemaakt van huiselijk geweld. Uh, maar goed, uh, de vork zat echter net even anders in de steel. Want toen de politie aankwam bij de bewuste woning bleek er van huiselijk geweld helemaal geen sprake. Althans, het was niet gericht tegen een persoon. De bewoner had namelijk net verloren met het spelen van een potje FIFA. U weet wel, zo'n Playstation uh, spelletje voor de televisie. Nou, de politie kon zodoende zonder actie terug te uh, komen terug naar het kantoor... Toch later de Utrechtse agenten via Instagram weten het niet erg te vinden dat ze langs moesten gaan. Melder, enorm bedankt voor het bellen. Gelukkig was er nu niks aan de hand, maar huiselijk geweld is iets wat... dat helaas vaker voorkomt dan je denkt. Zo moedigen mensen dan ook vooral aan dit te blijven doen. Hoor je vermoedelijk huiselijk geweld bij de buren? Bel AUB 112. Met één telefoontje kun je het verschil maken voor iemand. Ja, dat is, ik heb de laatste keer uh, gehoord Willem ook een, uh, een kennis van mij. Die, die kocht een huis in Naalfwijk. Nalik. Nalik. Nalik. Nalik. En naalijk. En naalijk. En die, die, die liep daar rond. En die kwam ook, naar, kwam ook de buurvrouw naar hem toe. En uh, hij dacht, nou, dat is leuk. Want hij is vrijgezel, de buurvrouw. Oh. Maar die zei van... Ja, joh. Uh, als je soms herrie hoort bij ons het huis vandaan... dan, dan is niet dat we ruzie hebben of zo, hoor. Uh, maar er was wel eerder de politie ook uh, gekomen. Ook vanwege zo'n spelletje. Maar het was meer met Formule 1. Oh ja. En de, haar man... die breekt dan in woede uit ook... als het niet lukt. En ja. <laughs> dan scheldt hij de hele buurt bij elkaar. Nou, lekker. Dus... Uh, ja, die jongen was gewaarschuwd. Ja. Hey, maar je kan wel horen dat jij je wel eens meer achter een microfoon hebt gezeten. Ja, de net hier aan ja, de andere kant waar Koos zit. Het, ra het ratelt. Nee, nee ja, hallo. Ja. <lacht> je, je wordt vervelend van één biertje. <lacht> uh, van, uh, hij was best leuk, was best leuk <lacht> Hey, uh, je, ken, uh, je kent het nummer van Californian Dreaming wel, uh, neem ik aan. Of niet? De mama's en de papa's. Ja, de mama's en de papa's. Dat zijn tegenwoordig opa's en oma's, denk ik. Um, je weet het, de, de, de Yuko, dat is de YouTube-cover. Ik zoek altijd een, een lekkere cover op. En uh, die laat ik dan uh, iedere week aan jullie horen. En ik heb nu een lekkere gevonden. Ze dromen over California. California. En het is uh, uitgevoerd door de School of Rock Students. Ga ervan genieten... We gaan er maar niet van genieten. Uh, het, het, uh, ja, joh, weet je, dit bewijst maar weer dat je een mens bent, of niet? Tijd voor de Jyuko van de Week. Youko van de Week. de School of Rock Students, Californian Dreaming. Mocht je nou deze Yuko terug willen zien en horen, ga even naar de site willemvanrijn.eu, klik op de button Yuko en alle Yuko's van het afgelopen jaar zijn daar te bekijken en beluisteren. We gaan weer even naar een itempje en dat gaat Kruut, uh, nee coru. Coru. weet ik veel. Uh, nee, laat maar zitten. <laughs> um, ja, je mag het allebei zeggen, trouwens. Hè? Ja, wat je wil gaan we maar met elkaar praten over... Waar oh, ga oh. je het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben, Koos? Um, hoe is het met uh, artiesten bestaan? Uh, hoe ben je begonnen, Koos? Hoe ben je begonnen? Nee, we, we ben, dat hebben we al gedaan. Ben gedaan <laughs> nou, nee, maar, je hebt je niet opgelet, hè? <laughs> met bestaan, het gaat helemaal goed. Ik wilde even weten of je hetzelfde zou zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, Nee, maar heb je een uh, item anders? Heb ik hier eventueel ja, nog een, uh, ik. Een, mooi, een mooi krantenbericht. Uh, dat is, uh, gaat over een, een, een oudere dame. Een seniorenvrouw. Ze die met extreme verzamelwoorden uit de buitenwijk van de Australische stad Sydney. Nou, ze hebben wat spulletjes verzameld. En uiteindelijk uh, was de stapel zo hoog. Dat ze uh, bedolven raakte onder haar eigen troep. De hele bende viel over erheen. heen. De fragile bejaarde zou minstens 15 uur kermend van de pijnklem hebben gezeten onder de zelf veroorzaakte vuilnisbelt. Nou, de Australische editie van Daily Mail en andere media Down Under... zoals Nine News, nooit van hoort, maar het schijnt uh, gelezen te worden... spreken van een zeer lastige en urenlange reddingsactie die nodig was... om de vrouw onder haar eigen verzameling vandaan te krijgen. Nadat een buurtbewoner de politie had gemeld... omdat de vrouw al een tijdje niet was gezien... ontdekte de brandweer na het openbreken van de voren... dat ze in huis begraven lag... Onder een gigantische hoeveelheid afval. Dat is toch erg? Ja, ja, nou, wij, ja. Wij gaan gewoon elke week naar de gemeente weg. Ja, dat ja, kan ze waarschijnlijk niet meer tillen. Oh, okay. Nou, de dus John Williams ter plaatse. De Australische John Williams die hoorde haar zacht om uh, hulp roepen. En uh, daar de hulpdiensten die uh, erbij waren gesneld, uh, gingen tot actie over. Volgens de brandweer waren onderdelen van de verzameling te zwaar om met de hand weg te nemen. Uh, dus om die reden werd een hydraulische kraan ingezet om de onstabiele berg stukje bij beetje kleiner en lichter te maken. Ja, dan moet je toch echt een hele berg met zo'n in je huis hebben liggen? Ja. ja, en als er een hydraulische kraan uh, aan toe uh, dan uh, verzamelen ze de koelkasten, wasbenzines. ja, diepvriezen, En die oude pakken. <laughs> ja, chill man. Nou ja, uh, uiteindelijk liep het goed af. De vrouw kon voorzichtig. Onder de propvolle tassen, dozen en ander spul vandaan worden getrokken. De hulpverlener John Williams zei: we zagen eerst haar hoofd en romp. Vervolgens hebben we uit vrees voor botbreuken of andere verwondingen met ambulancepersoneel haar op een veiligere plek buiten het huis kunnen krijgen. Nou. Dus uh, die lijkt gaat nu het, naar een verzorgingshuis en uh, dat huis wordt geruimd en uh, klaar. Ja, naar een verzorgingshuis kun niet zoveel spullen kwijt. Nee, daarom. Maar uh, om, om, om, dat is onverantwoord om zo'n vrouwtje in zo'n huis te laten zitten. Nee, dat is... hetzelfde uh, geld uh, kom je niet meer boven. Dan is het klaar. Hey, je hebt, uh, jij wilde wat van Sylvester horen, hè? Oh, dat lijkt me leuk, ja, inderdaad. We, ja. we, we, ik heb daarmee even You Make Me Feel uitgezocht. Dat is niet van toepassing uh, van jou of mij of zo. Ik weet het misschien onder, onderling. Bij jullie misschien, ik weet het niet. Uh, daarna gaan we even naar... Uh, een nummer van een onbekende artiest. En dat is nummer 8. <lacht> hij had een sticky meegenomen. En uh, ja, dat staat daar zo op. Ik, ik, ja, uh, maar goed, hij mag er zelfs meteen even meer over vertellen. Hoe dit nummer tot stand is gekomen. Eerst even Sylvester. Muziek in alle smaken. En de gezelligheid gratis erbij. Willem van Rijn. EU. Dat ga ik niet vertellen. Oké, okay, nou, we gaan even naar uh, Artiest Onbekend. Um, dat staat hier tenminste bij het nummer wat klaar staat. Kunt u het vinden, meneer? Ja hoor. Oh, oké. Okay. Uh, waardoor is uh, nummer 8 ontstaan? Nummer 8 is ontstaan in... <laughs> Hoe heet die eigenlijk? Spijt. Oh, Spijt, ja. En uh, dat is een nummer uit een musical. Oh ja, je had in een musical gezongen ook. En dat is geschreven door Kees Balm uit Nooddorp. Oké. Okay. En uh, ja, dat het, de musical ging over een. Een Westlandse bruid die ging trouwen met een Voorburgse boer. Oh! Bij de Horenbrug. Dat is Inteelt. Ja. <laughs> ja, zegt <die>. hij. <laughs> en daar ging die musical over. Oké. Okay. En ik was dan een zanger op de bruiloft daar. En dan zong ik: Zorg dat je later nergens spijt van krijgt. Oké, okay, daar ben je wel tevreden mee met de zang. Want uh, ja, je hebt nog meer nummers, maar toen zei je van, nou, die doen we maar niet. O oh, ja, je mag ze allemaal doen de komende weken, maar uh, ja, nee, dan ben ik thuis. Ja, dat bedoel ik. Nee, nee, nee. Oké. Okay, um... Nee, maar dat is, dat is lang geleden. En dan hoor je zelf van, uh, ja, ik wilde, je, je, je, je wordt je wordt anders, je wordt je... professioneler. Ja ja. ja, ja, ja, ik snap het wel. Als ik een oud radioprogramma terughoor van tien jaar geleden, dan denk ik ook, Piu denk ik dan. Dat het lang geleden is. Nee, dat het zo uh, minder was als nu. Ja, dat is ook, gewoon ook, zo. Ook de apparatuur, weet je, is ook minder. Ik bedoel, ja, had je een microfoontje van 10 euro... en als je nu kijkt wat er zit hier, dat denk ik ja, ook van... Je uh, deftigheid hier, ja, dat 11 euro. Ja, het is 1 euro meer. <laughs> <laughs> Oké, okay, nummer 8 uh, van Artie ah. bekend Zorg dat je later en nergens spijt van krijgt maar alles wat je doet en wat je laat wat je moet Zorg dat je later en nergens spijt van krijgt Want spijten is zonde van je tijd Het leven is vol risico's, dat weet toch elke vent dus schrijf je kans zodra die komt je raak aan dragen bent Maar zorg dat je nooit er gespijt van krijgt Dan leef je echt zoals het leven is bedoeld Als kind op school had ik de grootste moeite in de klas Met kunnen rekenen of taal Hoe schrijf je Canada en wat de hoofdstad daarvan was en naast me wist die knullen allemaal. Dus logisch dat ik stiekem aan de spieker sloeg en zo het woord kreeg waarom mijn vroeg. Maar... Zorg dat je laten nergens spijt van krijgt bij alles wat je doet, wat je laat, wat je moet. Zorg dat je laten nergens spijt van krijgt want spijt hem is zonder van je tijd. Het leven is vol risico's, dat weet toch elke vent Dus straatje je kans zodra die komt, je raakt eraan gewend Maar er zorgen dat je nooit er gespijt van krijgt Dan leef je echt zoals het leven is bedoeld Ik heb een tijd geleden nog in twee straat gestaan Moest je horen welke keuze ik nemen moest ik was naar mijn oude suikertante toe gegaan In het bejaardenhuis waar constant wordt gehoest. Ze was wat in de war toen zij mij al haar geld aan bood Maar zeg nou zelf ik had geen keus. Ze was op sterven na dood Maar is zorgen dat je later nergens spijt van krijgt Bij alles wat je doet, wat je laat wat je moet Zorgen dat je later nergens spijt van krijgt. Want spijt hem is zonder van je tijd. Het leven is voor risico's, dat weet toch elke vent. Dus krijg je kans zodra die komt, je raakt eraan gewend. Maar er dat je nooit ergens spijt van krijgt. Dan leef je echt zoals het leven is bedoeld. De vrouwen hier op aarde zijn veel mooier dan de man Dat heeft me bij de schepping al beslist Dus kan ik er wat aan doen dat ik het echt niet laten kan Dat ik me af en toe eens lelijk heb vergist ze zijn zo fraai, zo mooi, zoals ze pronken met hun lijf Ik raak volledig van de kou bij zo'n lekker wijf Maar zorg dat je later nergens spijt van krijgt Bij alles wat je doet, wat je laat, wat je moet Zorg dat je later nergens spijt van krijgt Want spijt er is zonde van je tijd Het leven is vol risico's, dat weet toch elke vent dus graag je kans zodra die komt, je raakt eraan gewend. Maar zorg zorgt er dat je nooit ergens echt spijt van krijgt. Dan leef je echt zoals het leven is bedoeld. Dan leef je echt zoals het leven is bedoeld. Dan leef je echt zoals het leven is bedoeld. Hartje. Nou, dat was uh, Artiest Onbekend met nummer 8. Nee, spijt. Uh, van, Lekker nummer. Uh, ja, van Koos. Opschepper. Nou, ik, ik zeg net uh, zo even uh, achter de schermen van... Uh, ...joh, het lijkt wel uh, of je bij Danny de Munk in de musical hebt gezongen. Of uh, hoe noem je die andere? Noem maar op, dat is een Amsterdamse musical lijkt het wel. Ja, op feesten doet hij toch altijd wel goed. Uh, ja? Dat, ja? zeker. En ja. Daarom mag jij mee? Ja, ik wil dan in de Polonaise natuurlijk. Daar ben ik helemaal gek van, ja, Polonaise. Dat, uh, ik wou dat zaterdag even doen, maar ze waren de straat aan het opbreken... ...met de prinsenbal van de carnaval. Oh. Dus er lag allemaal zand op die plavuizenvloer En ik heb natuurlijk een uh, frozen shoulder. Ik denk, als ik dadelijk onderuit ga, dat schiet niet op. Dus nee. ik heb het maar even niet gedaan. Nee, je had al dat zand in je vloerbedekking als je thuis komt. Je ja, nee, daarom nee. dat zit dan in je broekzak en nee. weet ik veel wat. Hé, hey, um, een vriend van de show, Johan Rensen, die is hier ook een keer geweest. En uh, die heeft een single uitgebracht. Die is al heel veel bekeken op YouTube. En ik wil hem je toch nog een keer laten horen. Ik ben het waard. Mooie tekst ook. Je, je blijft luisteren. luisteren. Willem van Rijn.eu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 niet werd mij bespaard. Leven, ik kies voor leven. Kies voor mezelf nu, want ik ben. We zitten hier zo gezellig te kletsen. Dan uh, vergeet je gewoon diep. even uh, dat de muziek. Nou, we gingen nou diep bij Samantha, hoeft niet. Want dat, uh, daar krijg je toch de kans niet voor. <laughs> Ze hebben een leuke vriendin. Ja. Um, wat wou ik zeggen? Oh ja, doe, doe er nog maar eentje, Koos. Dat is twee klappers. Dus. Okay. Twee klappers. Even Welke zullen we doen? Ja, pak er maar één, joh. <coughs> we hebben nog acht ja, minuten. We hebben dus. het over een Duitse influencer. Ja, een Duitse influencer moet vier jaar achter de tralies. De 29-jarige vrouw voerde illegaal plastische chirurgie uit op haar volgers. Ja, bizar, hè. Yes. Die vrouw injecteerde zogenaamde fillers met. met zuur. Bij minstens 35 vrouwen. Dat is een hele moeilijke naam. Vialuronzuur. Hij, nee, Ruud, oh. Ruud, hij, hij doet een zeeondla. Ja. <laughs> zeg, eh, zeg woord, zeg Willem. Zeg woordvoerder van de rechtbank Michael Rehaag tegen de CNN. De vrouwen werden onder andere in de lippen en neuzen geïnjecteerd. Welke lippen? Nee, namelijk. <laughs> nou ja, neus injecteren. Er werden 35 vrouwen gehoord door de rechter, maar waarschijnlijk zijn er veel meer slachtoffers. Na de ingrepen kregen veel vrouwen complicaties. Ja, dat, dat Leuk, ging hoor. van zwellingen tot deuken, zegt de woordvoerder. <laughs> Wie de Duitse influencer... In was? Wat zagen ze Planken, planken. Ja, deuken in je lippen. Dan loop je koffie eruit. Wie de Duitse influencer is, mag de Duitse overheid uh, niet bekendmaken vanwege de privacywetgeving. Wel, zegt de woordvoerder dat de vrouw zwanger is en 100.000 volgers heeft op Instagram. Zo! Van wie is ze zwanger dan, hè? Ja, ze die spuit gebruikt waarschijnlijk van die ja. spuit. Ja. En je hebt maar één spuit nodig in. Ja hoor. Ze gebruikt het medium om haar diensten te adverteren. Die prikt. is te laag geprikt. Deze tussen 2017 en 2019. Een behandeling bij de zelfbenoemde schoonheidsspecialisten kostte de vrouw tussen 300 en 450 euro. Over deze bedragen werd geen belasting betaald. Oh. Naast haar vier jaar in de gevangenis moet de vrouw ook nog de verschuldigde belasting betalen. Hey, dat is lekker, Willen? dan heb je een kind en dan ben je bevallen en dan moet ja. je de gevangenis in. Dan zie je vier jaar je kind niet. Nee, nou, ik zal er wel bevallen. Op ja. dit moment is de vrouw even op vrije voeten om te bevallen. <laughs> Daarna moet de duister weer terug naar de gevangenis... om de rest van haar straf uit te zitten. De behandelingen werden veelal bij de influencer in de huiskamer uitgevoerd... Zo, Later lekker. verplaatste de vrouw naar hotels door het hele land. Ja, maar Willem, als jij ja. uh, de eerste vier jaar hoeft geen luiers te kopen... weet je hoeveel is? Oh, ja, dat ja dat precies. Ja. Zo. Ja. Ja. Ja, je hoeft niks te doen. Je nee. kan uh, gewoon lekker gaan zitten. Je hoeft nachts je bed niet uit als ze huilt. Uh. Nee. nee, is dat nou toevallig? De zittende rechter heeft gezegd... mevrouw, het scheelt u vier jaar luiers, zegt Reha. Ha. De vrouw droeg <laughs> geen handschoenen en masker... en gebruikte geen desinfecterende middelen. Lekker. Dat is absoluut nodig bij ingrepen zoals de vrouw die heeft uitgevoerd. Dus ja. linkersoep. Ja, nou uh, gelukkig uh, hebben ze het erop gepakt. Maar wie weer, ja, je weet half niet wat er allemaal gebeurt. Maar in ik je... hoef geen dikke lip hoor. Nee? Nee. hoef je ook niet. In dat busje. Juist. Het... <laughs> <laughs> um, ja, we gaan maar gedag zeggen, want het is bijna tijd. Um... Jezus, is het toch klaar? Ja, dat gaat hard, hè. Koos, uh, jij bedankt. Um, we hebben onbekende artiest nummer 8 gedraaid en uh, de..